Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Manix Ampersen met het NOS journaal. De Vereniging van Ziekenhuizen is tevreden dat een deel van het ziekenhuispersoneel eerder wordt gevaccineerd tegen corona. Vandaag werd bekend dat het kabinet de 30.000 medewerkers van de acute zorg eerder laat inenten. Beroepsvereniging Nu91 is ook tevreden, maar zegt wel dat het nu onduidelijk is wanneer andere zorgmedewerkers aan de beurt zijn. De landelijke huisartsenvereniging vindt dat ook huisartsen sneller gevaccineerd moeten worden. Twee tieners zijn ernstig gewond geraakt aan hun hand door illegaal vuurwerk. Het gebeurde in Arnhem en Nijmegen bij het afsteken van cobra's. De jongens zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt het erop dat ze een hand moeten missen. Britse ziekenhuizen hebben een eerste lading gekregen van het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Het middel werd woensdag goedgekeurd in Groot-Brittannië. Daarmee was het het eerste land ter wereld. De Britten hebben 100 miljoen doses besteld van het Oxford-vaccin. Maandag beginnen de vaccinaties. Vandaag kwamen er bijna 58.000 nieuwe besmettingen bij in Groot-Brittannië. In Noorwegen hebben reddingswerkers twee lichamen gevonden na de aardverschuiving van woensdag. Daarmee staat het totaal aantal doden op drie. Bij de aardverschuiving in een dorpje ten noorden van Oslo vielen zeker tien gewonden. Zeven mensen worden nog vermist. Een van de gevangenismedewerkers die gisteren in Nieuwe Gein werd aangevallen door een gevangene, ligt nog in het ziekenhuis. Hij werd belaagd met een steekwapen en hete olie. Een andere medewerker die te hulp schoot, raakte ook gewond, maar die is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk wat er vooraf ging aan de aanval in de gevangenis in Nieuwegein. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst af en toe zon, later vanuit het oosten meer bewolking en in de avond regen. Het wordt morgen 2 tot 5 graden. Maandag is het grijs en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 van Dance en RB in the Mix. The Mix. With the, mix. the, the mix. FM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show Facts. En Umixer. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DigiDanceFort FM. The Weekend Party. The Weekend Party is Now. now.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 ray hey, hey, can you spare a song just glory Hier op CFM Zandvoort, de allereerste in 2021. En uiteraard de allerbeste wens. Ik hoop dat je het nieuwe jaar een beetje goed bent doorgekomen, het oud en nieuw. He? Want uh, ja, corona, we hebben het 2020 afgesloten. Laten we hopen dat dit jaar gewoon echt veel beter wordt. Nou ja, he? de vooruitzichten schijnen. He? Vaccinaties en uh, ja, september zijn we er vanaf. Dat zijn de laatste geruchten. In ieder geval, het, het moet allemaal beter worden. Nou, laten we het hopen, want uh, ik denk dat uh, de halve horeca gewoon letterlijk even goed is. evenementen organisaties zijn. En ja, het, uh, het uh, was een dramatisch jaar 2020... Laten we hopen dat we dit jaar veel beter gaan doen. En dat het allemaal er weer goed uit gaat zien. De vooruitzichten. Dat het allemaal weer helemaal goed komt. Zoals van oud. Gewoon lekker weer die kroeg in. Die clubs in. Die evenementjes. Al die dance space, Dat het weer allemaal terugkomt. Ik weet niet of je nog genoten hebt van de week van Tomorrowland. En er waren een heleboel streaming events. En ook Tomorrowland was daar een van grote online evenementen. Ja, anders is er niet hè. Hoor de muziek van Dennis Ferreira met Church Lady. De Paul Adam. Main Mix, unreleased is officieel niet uit, maar bij FIFA mogen we gewoon alles draaien. The Nightwalk, natuurlijk, zoals je voor ons gewend bent. Het eerste duurtje het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Nou ja, dat poppen dat, uh, is vandaag een beetje, hè, hebben we niet meegenomen. In ieder geval tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House -huis. En straks in het derde uurtje vliegen we wederom weer helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En ja, we mogen dan niet vliegen officieel, alleen voor belangrijke dingen. Maar ik uh, geloof dat uh, de hele wereld al, uh, of in ieder geval Europa... zijn ze allemaal al begonnen met inenting En wij beginnen pas uh, volgens, uh, volgens mij vrijdag of zo pas. Hè? Vrijdag of volgende week, maandag gaan we pas beginnen met in-enting. Ja, Nederland is altijd het land wat als laatste de rijen aansluit. Hè? CWM voor The Nightwalk leuke dingen. Laten we proberen om 2021 minder over uh, anderhalve meter en mondkapjes te hebben. Homes E-Futuring of France Frost met 8 Letters. De David Pang remix. Je hoort het nu hier op CFM's Antwoord. Een hele goede avond en natuurlijk alvast een heel gelukkig 2021 want hè, het moet gewoon beter worden. And that was three words heard.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 Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. Sachi, fusing Aaron teaser met de sex ride. Right? Ja, ik weet ik je, eh, corona, mondkapjes, maar eh, ook de Brexit eh, is ook nog steeds een veelgaande. Eh. Na de Brexit wordt het zoals uh, nu eruit ziet uh, voor Britse artiesten een stuk lastiger om in Europa op tournée te gaan. Dan zou je denken: wat een gelul. Maar uh, ja, Tim uh, Brennan is werkzaam in de muziekindustrie. En uh, die heeft een petitie gestart om Britse artiesten en hun entourage visumvrij te laten toeren. Want ja, als uh, Groot-Brittannië er niet meer bij hoort, dan moet je een visum hebben om uh, het land uit te komen. En uh, ja, het, uh, het is toch best wel lastig. Hè? Ik bedoel, uh, we zitten vlak bij elkaar. Artiesten moeten allemaal moeilijk doen. Nu kunnen ze gewoon het vliegtuig ...en we gaan eventjes een optredentje geven in de Zigodoo... ...in de Avas, in Parijs, whatever. En nu moeten ze eerst een visum aanvragen. En, uh, ja, ze willen toch kijken dat uh, dat, dat anders uh, gaat uh, worden... Dat er een uitzondering voor gemaakt wordt voor artiesten. En inmiddels hebben al 100.000 mensen de petitie ondertekend. Dat betekent dat de petitie in aanmerking komt voor behandeling in het Britse parlement. Dus laten we hopen voor die artiesten dat ze gewoon straks ook naar Nederland mogen komen. we hebben ze antwoord. Gelul op de radio. Nee, je ziet te luisteren naar de muziek op de radio. Mo Cream, at another time.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 Zandvoort, Zandvoort. This is All around the world. We're in a cannot be. Ja, dat was Tommy Bakuto met All Around the World. En voor Sanson met Want You. Zief M zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. En uh, weet weet of je een beetje fan bent van uh, NCIS. Nou, ik wel. En andere series die. Uh, hebben een langere winterstop uh, vanwege, ja, hoe moet toch zeggen, die coronacrisis, hè. En uh, ja, Tom Cruise, die gaat uh, verder met de opnames van uh, Mission Impossible 7. Hij heeft uh, groen licht gekregen, want uh, ja, het is toch, uh, hè? ja, het, het gaat weer beter. Waarschijnlijk is hij gevaccineerd en uh, ja, mag er weer een heleboel natuurlijk, hè. CFM's antwoord, normaal gesproken de party update. Nou ja, ik, ik heb niks voor je. Van de week heb je kunnen genieten van allemaal online parties. Tomorrowland, nou, dat is voor mij een van de grootste die er is. En voor de rest. Laten we hopen dat we binnenkort weer even de meentjes gaan uh, van de week, uh, of niet van de week ik weet niet precies, maar volgens mij deze maand uh, Giro Weijers, niet als je daarvan houdt maar dan hebben ze de eerste proef uh, hebben ze dan, ik in het uh, Beatrix, uh, Beatrixzaaltje in, uh, in Utrecht, Beatrix Theater daar gaan ze een proef doen met 500 mensen, twee keer 250 man die allemaal uh, moeten aantonen dat ze 48 uur uh, ja, 48 uur geleden getest zijn en negatief getest zijn, niet dat dat wel nuttig, want je kan je getest hebben, je kan een uur later in je gezicht genies worden door iemand die het heeft, en dan heb je het nog maar. Dat allemaal terzijde. Niet te negatief denken, natuurlijk. Dus, uh, maar langzaam gaan ze die proef starten. Hè, en dat komt er dan uiteindelijk op neer dat je straks verplicht bent om die vaccinatie te doen. Ook al ben je er misschien op tegen. Want je hebt misschien, misschien uh, hè, je weet het niet wat er allemaal uh, in je lichaam gespoten wordt. Maar straks ben je gewoon verplicht om het te doen. Anders kan je niet op vakantie, kan je geen evenementjes bezoeken. Kan je straks de clubs niet meer in. Ja, dan is de keuze natuurlijk heel makkelijk, hè. Dan kiezen we gewoon voor die injectie, denk ik. Zien we hebben het antwoord? DJ Mark Brickman. We nu op Radio met de Homie Extended Mix.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 De hem Zand wordt met uh, Do the Mouse. En daarvoor horen we Vega met C, de Genie Beanie Vocal Mix. En ze werden even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen het er erg populair online dan? Wel te verstaan. Op Tiele Mauer met Set You Free, samen met uh, Faber. Op 9 Wankelmart en Online met Free at Last, de mouse D-Extended. Op 8 zullen met So Hooked On Your Loving. De Cubico remix op 7 deze week. John Sumit met Deep Amp, The Extended Mix. Op 6 Earthen Days met Just Be Good To Me. En op 5 Arman Verhelderd. We staan met Chris Lake met The Answer. Op 4 John Smith en Gus uit Nederland met de Thin Line. The Extended Mix. Op 3 Kurt Maverick met Dancing Too. Op 2 Pax Gorgon City met Alive. En deze week nog steeds op 1. Ook het nieuwe jaar 2021 op 1... Vintage Culture en Elise LeCroix met the It Is What It Is, Fusing Elise LeCroix. Nou, die heb je al zo vaak gehoord, die gaan we niet draaien. Ik heb een andere nieuwe plaat, Ofaya met That Makes Me Love You. Can make it rain on you Can make it rain on you, on you. Met Cam Make It, De Sap Junior Remix. En daarvoor hoor je nog Tom J met The Lost Tapes. En tot zover ook het eerste uur van de Wat niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer... Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschalli. We doen nog even muziek, zometeen nog onderweg. Todd Terry en Martha Wasp, Jocelyn Brown. Samen zingen ze Keep On Jumping. Een nieuwe bootleg, maar eerst die Retired. Blanco K met Saturday Night... Ik zeg zo zometeen na de break. Try to try to try to try. In New York, in New York, in New York. In Detroit, in Detroit, in Detroit, Detroit, in Detroit. Even in LA. Fijne dagen en een